spelen. Nederland start goed, maar Korea gaat mee hoor. 300ste van een seconde is het verschil maar na een halve ronde Kramer die het tempo nog eens opvoert in de bocht. Daardoor een iets andere slag uit nu dan Blokhuis even wij. Ja. En het is na één ronde maar 200ste van een seconde en zo hebben we een duel dat we nog niet gezien hebben. En de Koreanen liggen gewoon 200ste voor hè. Dus de Koreanen liggen, liggen voor. Maar het is een mooie constante opening. Korea Ik ga kijken wat er voor. nu gebeurt. Ja, Korea ligt nog steeds voor 100ste. Dat Hadden we niet verwacht van na anderhalve ronde. We dachten eigenlijk dat Sven Kramer gewoon de gaskraan vol open zou zetten. En in het begin gewoon een groot gat zou gaan slaan. Maar goed, we hebben een mooie, een mooie ploeg. Een mooie rondes. En ja, er er nog steeds... Nee, nu, ja, nu eindelijk na twee rondes hebben we 11 rondes voor. En hoe de Nederlanders rijden. Ze rijden ook compact op elkaar. Ze rijden ontspannen. Sven Kramer komt net van kop. En zit nu alweer te vlieren, te vlieren fluiten achter, achter de, de, de, de Nederlandse rijders. Die kan zo als het echt moet nog een keertje flink gas geven. Het gaat nu niet om seconden en vele vele meter. Het gaat om honderdste van de seconde. Twaalf was het net. Koen Verwijn nu op kop bij de Nederlandse ploeg. Kramer en Blokhuizen volgen. Vijfhonderdste ligt Nederland nu weer achter. Korea is teruggekomen in de race. Erbe Wennermars wordt nerveuzer en nerveuzer. Gaan we het hier dan toch meer meemaken dat het weer misgaat? Of gaat Nederland doen wat iedereen van ze verwacht? Kramer heeft weer nu een voorsprong met Blokhuizen en van Vijftien honderdste van de seconde. Kramer in tweede positie. Achter Koen Verwijn nog altijd. Die dadelijk dan zal overgeven aan Sven Kramer. En nu wordt het gat groter, heb ik de indruk. Ja, ja 38 honderdste van een seconde. 38 honderdste van een seconde in het voordeel van Nederland. Koen Wij gaat van kop af. En nu komt Sven Kramer ja. na dik vier ronden weer op kop. En nu moet Sven Kramer eens even laten, laten, laten zien wat hij echt waard is. Hij moet die tien kilometer weer even van zich afschudden. Maar hij moet even dat gat gaan slaan. Nu moeten we die Koreanen oppakken en opvreten en helemaal vermorselen. We zijn nu een halve seconde voorsprong. Deze ronde moet, moet, moet, moet het gebeuren, Sven Kramer. Nu moet je rijden. Nu moeten we dat gat ja, gaan slaan. Ja. En gaan we hem slaan? Ja hoor bijna een seconde. Wij gaan hier Olympisch kampioen worden. 95 honderdste van een seconde en ik krijg er een tik bij op mijn schouder die wat op mijn schouderpijn doet van Herbert Wennemars 95 honderdste van een seconde is het voor, de voorsprong voor de Nederlandse ploeg. En die wordt uitgebreid na 1 seconde en 25 honderdste. Door dat werk van Kramer die nu van kop af gaat. Jan Blokhuizen neemt over met Verwij en Kramer daar dus nu achter. Nederland heeft er inmiddels 6 van de 8 ronden op zitten 2 ronden nog te gaan. 1 seconde en 15e overal andere een halve een seconde wordt het als Kramer van kop af is. Blokhuizen weer op kop komt en Nederland nog altijd een goed geholiede machine. Maar ja, dat zijn die Koreanen ook. Inderdaad, Jan Blokhuizen rijdt op kop. Jan Blok is echt de zwakste schakel uit het team. hoor. Het, het gaat wat groter, maar hij wordt geduwd door, door, door, door, door Koen Wij, Die staat echt te popelen om het zo af te maken. Die laatste ronde, die mag Koen Verweij zo meteen gaan rijden. Sven Kramer zit erachter. Die heeft het makkelijk. Als het goed is gaat, gaat Jan Blokhuizen zo meteen naar tweede positie toe. Om, om Jan, maar ja. Kijk, zie je, dit gaat geweldig. Koen Verweij, Maak het maar af, jongen. Rij maar voluit. Rij Blokkeuze... maar helemaal leeg. Want Jan Blokhuizen wordt nog geduwd door, door, door Sven Kramer. Hij voegt in, in tweede positie, achter Koen Verwij. Eindelijk, eindelijk, eindelijk gaat het gebeuren als ze de laatste bo bocht goed doorkomen. En dat gebeurt. Koen Verwij, Jan Blokhuizen en Sven Kramer gaan olympisch kampioen worden op de ploegenachtervolging. Hier ha -ha. zijn ze over de streep. Ja, de gouden medaille Goud. is eindelijk voor Nederland. En Kramer schreeuwt het onmiddellijk uit. Pakt ook meteen Verwij en Blokhuizen bij de schouder, terwijl ze uh, door de blokjes heen gaan. Maar dat mag gelukkig na de finish. En de blokjes werkelijk waar alle kanten op vliegen. Maar eindelijk, eindelijk, eindelijk heeft de Nederlandse mannenploeg het gedaan. Wat mislukte in Turijn en wat dus ook mislukte in Vancouver door de slechte samenwerking, lukt nu wel. Goud, Namelijk goud, goud. De Gouden medaille en Erben, die moet weer eventjes terug naar onze televisiecollega's, maar die komt straks weer op tijd terug voor de vrouwenfinale. Die rent bijna met de koptelefoon op zijn hoofd nog weg. Dus gelukkig bleek de verbinding staan. Afijn, ah, uh, zo gebeurt er wat met zo'n uh, ploegenachtervolging finale. En uh, er valt wel een last ook bij de schouders van Erwin Wendemars af. Zeven keer goud, zeven keer zilver en negen keer brons heeft Nederland nu. Want Koen Verwij, Jan Blokhuizen en uh, Sven Kramer pakken de gouden medaille. De Koreanen hebben hun vlag in de handen... ...maar zij moeten genoegen nemen met zilver op de ploegenachtervolging. Nou, hier in de studio, Karel Verhey, je zat er wel heel even de knijp in het begin, hè? Ja, de Koreanen bleven goed bij in het begin... ...maar daarna kwam Sven op kop en toen was het klaar. En ze uh, rijden een Olympisch record, 337-71. twee seconden harder dan in Vancouver. En drie seconden uh, harder dan de nummer twee, dus uh, dik verdiend, hartstikke gaaf. Er valt een last van de schouders af? Ja, ook van iedereen denk ik, ook van heel Nederland. We krijgen geen, uh, geen penalty trauma zoals je het er straks ja, ja, aangaf. Uh, we kunnen ook posities uh, goed rijden en ook goed winnen. Ja. Uh, waar zat de klasse hierin? Uh, Koen uh, pakt hem heel goed op naar 26 laag en Sven maakt het goed af. Uh, wat ik ook heel mooi vond, dat Sven de laatste anderhalf ronde... als laatste bleef rijden om, als er iets nodig was... Uh, nog Jan Blokhuis een duwtje te kunnen geven. Oké. Okay. Nou, de eerste gouden medaille van de duur is binnen. Op naar de tweede zo. Wat is echt? Veel van wat onze ogen en oren bereikt, is bedacht. Kinderen kunnen per definitie niet zuiver zien. Dus dan grijpt de computer in. Maar ja...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 Dit is Radio 1, met Lara Rensen en Robert Meder. Ja, straks in Radio Olympia, de laatste medailles in het schaatstoernooi. We gaan uit van goud natuurlijk voor Nederland. Mm -hmm. En een reportage uit de Oekraïnse hoofdstad, waar grote verwarring heerst. Eerst het nieuws daarover ook al in het NOS-journaal, met Marian Koekoek. President Yanukovych van Oekraïne weigert af te treden. Voor een lokaal tv-station in de oostelijke stad Kharkov... zei hij dat er een koep tegen hem is gepleegd... en dat hij zal proberen om het volk tegen bandieten te beschermen. De wetten die het parlement op dit moment aanneemt zijn illegaal, zei hij. Vermoedelijk loopt hij daarmee vooruit op een resolutie van het parlement... die hem tot aftreden moet dwingen. Yanukovych heeft Kiev verlaten en is naar de oostelijke stad Kharkov gegaan. Daar zijn ook parlementariërs van zijn partij... en regionale bestuurders op een bijeenkomst aanwezig, zei riepen regionale autoriteiten op om de grondwet te handhaven. Het leger werd gevraagd om neutraal te blijven... en wapenopslagplaatsen goed te bewaken. De computers bij twee op de vijf gemeenten... kunnen vanaf april niet goed meer beveiligd worden... omdat ze nog gebruik maken van Windows XP. Dat meldt NuTech.nl dat een rondgang deed bij de gemeente. Vanaf 8 april brengt Microsoft geen nieuwe updates meer uit... voor Windows XP en daardoor wordt het besturingssysteem kwetsbaar... voor veiligheidslekken en schadelijke software. Onder meer Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Tilburg... werken na 8 april nog met XP. Volgens Nutech.nl proberen de mensen... De meeste gemeentes wel met extra maatregelen hun systemen te beschermen. Hoe ze dat doen is niet duidelijk. De Algerijnse president Bouteflika stelt zich verkiesbaar voor een vierde termijn. De president is 76 jaar oud. Hij kreeg in april vorig jaar een beroerte. Hij werd maandenlang in Frankrijk behandeld en sindsdien is hij nauwelijks nog in het openbaar verschenen. Bouteflika is sinds 1999 aan de macht. Zijn aanhangers zeggen dat hij vrede en stabiliteit heeft gebracht na de burgeroorlog van de jaren 90. Verwacht wordt dat hij makkelijk wordt herkozen. En u hebt het net kunnen horen in Radio Olympia. Op de Olympische Spelen in Sochi hebben de heren schaatsers goud gewonnen in de ploegenachtervolging. Ze versloegen Korea in een nieuw olympisch record. Dan nog het weer. Het is bijna overal droog. En het is op de meeste plaatsen droog, zei ik al. Morgen en maandag blijft het droog. Met zonnige perioden en sluierwolken. Het wordt dan iets warmer. 12 tot mogelijk lokaal 14 graden. Tot zover het NOS Journaal. Helemaal niet erg om dat nog een keer te benadrukken, mensen. Sorry, het is droog. Droog. Fijn.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 Radio 1 Straks de vrouwenachtervolgingsploeg, ook in de finale, en natuurlijk reacties op het goud van de mannen. En Kiev, een stad in verwarring. NOS Radio Olympia. Met Robert Meter en Lara Rensen. Want de ontwikkelingen in Oekraïne volgen elkaar al de hele dag in snel tempo op. Vanochtend pakte president Janukovic zijn biezen in Kiev. Hij vertrok vervolgens naar Kharkov, waar hij zojuist bekend maakte. Dat hij niet zal aftreden. In de hoofdstad Kiev is uh, sindsdien de situatie niet meer hetzelfde. Verslaggever Gertjan Dennekamp trok de stad in. De wegen rondom het presidentiële complex zijn nu totaal verlaten. Waar hier het eerst helemaal vol stond met militair en politie, is het nu helemaal leeg. En dan is het ook vrij makkelijk om binnen te komen. Het is een groot complex met een aantal gebouwen bij elkaar en er is helemaal niemand die je tegenhoudt. Dit niet je bezelste mooi, het jullie het interview. Er staan een paar mensen hun balkon schoon te maken. En ik vraag of ik even een interview kan doen. En dat kan. Ik moet naar boven komen. Kijken waar de trap is. Hier. En neem me mee naar zijn balkon. En hij vertelt dat recht tegenover dat balkon op de vierde etage... de onderhandelingen de afgelopen dagen plaatsvonden. Dus als je doet is, we zien een inzicht. Er is altijd schoenen, als ik zijn appartement kijkt uit op de kantoren van de president. En zo had hij ook zicht op de onderhandelingen, want die vinden plaats op de vierde etage. En elke keer als daar licht brandt, heeft hij hoop dat dingen veranderen. Uh, 000, 2000 Onder zijn balkon stond meer dan duizend man van de oproeppolitie, Maar met de president zijn die nu allemaal verdwenen. Binnen staat de tv aan en de Oekraïnse televisie doet rechtstreeks verslag... van de zitting van het parlement. Er wordt een nieuwe voorzitter gekozen, een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken... en misschien wordt de president wel afgezet. En van het presidentiële complex weer naar het Centrale Plein... moet je langs de weg waar afgelopen donderdag de vele slachtoffers zijn gevallen. En dan blijkt ook dat het echt een strijd is geweest... Om dat presidentiële complex. De mensen zijn doodgeschoten hier op dit stukje weg. En de weg is totaal zwart geblakerd van de vuren en de strijd. In de lantaarnpalen zitten de kogelgaten. En daar liggen nu bloemen. En heel veel mensen uit Kiev lopen hier nu langs. Om de doden te herdenken en met eigen ogen te zien wat hier allemaal is gebeurd. Nou, want ik ben in de Ukraine. En waar je boot. ik Het is heel slecht. Het is niet zo'n het is bol. Het je het ik vraag een man waarom hij hier komt. En hij zegt dat is omdat ik Oekraïner ben. En ik vraag hem dan of het niet vreselijk is om te zien wat hier is gebeurd. En dan zegt hij dat is niet het woord. Het doet me pijn om te zien wat hier is gebeurd. Zien. zien en het niet Je moet het zien en het van leven. Veel mensen hebben vandaag hun kinderen meegenomen. En Deze vrouw zegt dat doet ze omdat haar kind met eigen ogen moet zien wat er is gebeurd. En hij mag het nooit meer vergeten. Okay, het was Gertjan Dennekamp vanuit uh, Kiev. Mocht daar nadere ontwikkelingen zijn, dan hoort u dat uh, vanzelfsprekend hier in Radio Olympia. Het is 15 minuten over vier. Wij gaan langzaam richting die andere belangrijke finale bij de vrouwen. Carol van is nog altijd bij ons. Karl, wat verwacht jij daar? Er is in ieder geval geen gedoe rondom het Nederlands team. Zullen we dat maar even vaststellen? Nee, dat klopt. Uh, Marit vond ik heel sterk ogen toen net. Uh, Jorina en iedereen zijn gewoon grote kanjes. Dus uh, ik heb er heel veel vertrouwen in. Uh, om te kijken wat er straks gaat gebeuren. Toch eventjes, hè? want um, we constateerden al, je gaf dat ook aan... dat Jorien de eerder naar haar knie greep. Um, Lotte van Beek, is die niet uh, fit genoeg? Want die, die, die was een beetje verkouden, begreep ik. Ja, het leek dat zij niet helemaal, helemaal 100% was. En uh, ja, dat, dat kan je niet maken om dan hier uh, daar een gokje voor mee te maken. En mm. Maar het is gewoon heel erg sterk. Dus uh, deze drie kunnen het ook aan, volgens mij. En Jorien houdt dat ook wel vol, ondanks ja. dat ze de last heeft van haar knie. Dat denk ik wel. Het gaat om de Olympische finale. Uh, dan ga je even dus, door de pijn heen, Dan ga je heen? door de pijn heen heen. Is er klaar, dus uh, komt helemaal goed. Ja, even kijken wat Sebastian uh, die is, natuurlijk in die hal nog steeds en kijkt zo naar uh, de strijd om het brons. Uh, volgens mij, uh, weet ja, je iets die gaat over bijna beginnen. over Lotte van Beek? Heb je daar iets over gehoord? Was die verkouden? Nee. Geloof ik, gaan verhalen. Oké, okay, ja, nee, nee. Daar hebben wij verder niets, uh, niets van vernomen. Uh, en nu is het trouwens helemaal moeilijk om nog wat te horen bijna. Want uh, er had een enorm gejuich op in de Adler Arena. Want de Russische vrouwen zijn vertrokken. Olga Graaf, Yekaterina Lobisheva teruggekeerd in de ploeg. Ter koste dus van Shikova, die is weer uit. En Skokova, Julia Skokova is de derde vrouw tegen Oshigiri, Tabata en Takagi... voor de zes rondjes die moeten leiden naar de bronzenmedaille... Zodat de Russische vrouwen wellicht met een derde medaille dit Olympisch schaatstoernooi kunnen afsluiten. Fatkulina won een zilver, Graaf won het brons op de drie kilometer. En Graaf rijdt nu mee bij de Russische vrouwen die achter liggen ten opzichte van Japan. Japan ligt voor na één ronde en ook na anderhalve ronde ligt Japan voor. En het verschil blijft gelijk. 38 honderdste van een seconde in het voordeel van het Japanse drietal. Ja, die Japanners gaan echt uh, forsvarend van start. Maar het is natuurlijk wel de vraag of ze ook bij elkaar blijven. Hè? Ik denk dat... Als we deze twee teams bekijken, dan is het echt de vraag van wie blijft zo lang mogelijk compact rijden. De, de, de Russische dames hebben Lobicheva en Olga twee tegenstrijdige rijden. Eén is echt eentje van een lange adem en de andere is een sprinster. Dus, dus dan kunnen ze wel ergens hard gaan rijden in, in, in, deze, in, in deze race. Maar ze moeten zorgen dat ze bij elkaar blijven. Dat ze bij elkaar blijven. De, de, ik geef je al aan, het team dat bij elkaar blijft wint. Drie tiende van een seconde is het verschil nog maar. Dat loopt terug en uh, Graaf krijgt een duwtje van Lobicheva, Skokova derde positie. Verschil loopt weer ietsje op. 41 honderdste van een seconde. Olga Graaf gaat van kop af bij de Russische vrouwen. Betekent dat Lobisheva nu daar naar de tweede positie komt. De Russische vlaggen worden gewapperd op de tribunes. Maar moedigen zij op die manier Rusland genoeg aan. 22 honderdste is het nog. Het loopt weer terug. Oshigiri Tabata en Nana Takagi. Twee hele piepkleine vrouwen bij elkaar. En een middelgrote vrouw die rijdt op dit moment in het midden. En die Japanse vrouwen verliezen terrein. Sterker nog, Rusland ligt voor. Een prachtig juich gaat nu op in de Adler Arena. Er werd uh, na vier ronden van de zes, dat de Russische vrouwen liggen 19-honderd ja. op Japan. En zo meteen komt Olga Kraaf nog op kop. En Lobby Sheva zit erachter. Ze kan het nog bijhouden. Kan ze aanhaken, Kan ze vol blijven houden. Kan ze dit, dit, kan ze dit volhouden. Ik denk het eigenlijk wel hoor. Ik denk dat ze nu echt buitensporige krachten gaat, gaat, gaat aansporen. Omdat dit toch de Olympische Spelen zijn in eigen land. Dit gaat er derde medaille worden voor Rusland als het zo doorgaat. Want Japan lijkt stuk te zitten bij het ingaan van de laatste ronde. Misaki Oshigiri. Daar gaat het niet goed mee. Maar nu ook wat problemen met Lobisheva. Die uh, moet geduwd worden door Skokova om Olga Graaf nog bij te kunnen houden. In uh, de laatste ronde zitten we nog een half rondje draaien. Ja, 2,5 tweeënhalve seconden. Op de been blijven. En dan wordt dit brons. Het uh, tweede Russische brons. Plus het zilver van Fatkulina. Drie medailles voor Rusland. Dit nooit. En hier zijn de Russische vrouwen over de streep. Olga Graf, Jekaterina Lobisheva en Julia Skokova steken de armen de lucht in naar het publiek. Zij hebben de bronzen medaille. Plus natuurlijk uh, Shikova, die werd gepasseerd door deze finale. Oshigiri, Tabata en Tagagi. De Japanse vrouwen moeten genoegen nemen. Met niets. we worden vierde. Ja, en hebben ze wel goed gereden. hoor. Hebben ze het ook wel uh, geleerd van de vorige twee, twee, twee races. Want ze rijden ook op prachtige tijd. 2.59. Maar een seconde langzamer dan de Nederlanders deden in in de, in de halve finale. Dan hebben ze optimaal gereden. Hebben ze eindelijk geleerd hoe je een ploegachtervolging moet rijden. De tips van Erbe Wennemars zijn aangekomen blijkbaar. Olga Graaf runt het publiek nog een keertje op. Wat dat betreft betekent het dus dat het uh, nog heel eventjes wachten is. Anderhalve minuut om precies te zijn. Laat de klok zien op het middenterrein. En dan uh, gaat de Nederlandse ploeg starten voor de tweede finale van de dag. Op jacht naar weer een gouden medaille. in het fouten nooit twee keer goud behaald. Jorien op de 1500 meter. Irene Wust op de 3 kilometer. En dan moet nu het derde goud van het vrouwentoernooi, het achtste goud van het schaatstoernooi moet daarbij gaan komen in de komende finale voor de Nederlandse vrouwenploeg. Zoals gezegd dus met Irene Wust, Marit Leenstra en met Jorien Ter Ondanks het feit dat ze in de halve finale eventjes of na de halve finale even aan de knie voelde, gaat zij toch weer rijden en Lotte van Beek kijkt vanaf het middenterrein. Net als Sven Kramer. Net als Koen Verweij En net als Jan Blokhuizen die op het middenterrein inmiddels uh, staan op de sportschoentjes. En de trainingsbroeken hebben aangetrokken, maar nog niet de katacomben in zijn gegaan. Nee hoor, ze gaan kijken wat uh, hun vrouwelijke collega's eraf gaan brengen. En die gaan het opnemen tegen de Poolse vrouwen. En die rijden nu met Bacheleda Kourouz met Wozniak. Die gaat voor de eerste keer in actie komen. En Zlotkowska, dus Tjerwonka is daar uitgehaald en vervangen door Katarzyna, Wozniak. De Poolse vrouwen, Erben, waren na de halve finale die ze wonnen... al zo verschrikkelijk blij met die zilveren medaille. Wat, wat... Mogen we van ze verwachten maar, tegen Nederland in de finale? Wordt ja, het net zo spannend als uh, Korea-Nederland net bij de heren? Of denk ik, je van ik niet? Ik denk het niet, maar we moeten gewoon hopen... dat de Nederlandse vrouwen gewoon uh, hard gaan rijden. Dat ze gewoon geconcentreerd blijven rijden. Dat ze geen foutjes maken. En als dat niet gebeurt, dan denk ik dat, uh, dat de Poolse vrouwen... echt geen schijn van kans maken. Maar goed, het is nog niet zover. We moeten eerst nog rijden. Uh, en wat, het zal wel een advies zijn aan, uh, aan, aan de, Pols, de Poolse vrouwen... om in ieder geval in het begin te proberen te druk... ...op de Nederlandse vrouwen te zetten. Zodat de Nederlandse vrouwen eventueel een foutje zouden kunnen maken. Irene Wüst gaat starten voor Nederland. Zij zet haar schaatsen neer met schuin. Ja, bijna naast haar. Echt schuin achter haar. Marit Leenstra. En daar weer schuin achter staat Jorien Temors als derde vrouw. Irene Wüst, de succesvolste Olympische wintersportatleet die we hebben sinds dit toernooi. Ze ging uit Schenk voorbij. Kan in de komende minuten Inge de Bruin voorbij gaan. Goede start van Irene Wüst. Kan Inge de Bruin voorbij gaan. Wat als Wüst goud wint... Heeft ze dan vier keer goud, drie keer zilver, één keer brons. Wust gestart. Leenstra gelijk uh, tussen uh, Wust en Jorinta Mors ingegaan. En na een halve ronde, <laughs> goede dag zegt, één seconde. Dit en kan 64 toch honderdste. Ja, Erwin, het kan in wel. Want er staat overal op het in scorebord en op onze computers. meter. In 200 meter. 1,6 seconde voorsprong. Nou, dan gaan we kijken hoeveel nou, dan in een rondje is. Tvier twee seconden in een ronde. Ja, dit is gewoon een... Dit is een soort van zegetocht, een soort van ereronde voor het Nederlandse schaatsen. Want wij hebben gewoon twee weken lang hier het Nederlandse schaatsen gedomineerd. En we krijgen gewoon een soort van erenronde. Wat niet één ereronde, vijf erenrondes. Want de Nederlandse ploeg ligt al mijlen ver voor. Drie seconden en 62 honderdste op de Poolse vrouwen. Marit Leenstra kan dus wat dat betreft uh, gedoseerd rijden. Jorin Temors op weg naar haar tweede gouden medaille. Na die uh, uh, uithaal op de 1500 meter. ...waar ze Irene Wüst versloeg. Op de short lukte het niet. Op de lange baan lukte het dus wel voor Jorien Ter gaat op weg naar een tweede gouden medaille als ze op de been blijven. Want het verschil, het is wachten, wachten, wachten. Boom, 4,5 seconden bijna. Ten opzichte van Wozniak, Bakhleda Kourouz en Slotkowska. Dit is één grote parade voor de Nederlandse vrouw... ...waar Leenstra nu wel even moet zoeken... ...maar ze heeft de slag weer gevonden achter Irene Wüst. Ja, maar dat maakt helemaal niks uit. Want als je 4,5 seconden voorsprong hebt... Dan, ...dan kun je gewoon niet meer verliezen... Is er eigenlijk maar één taak. Blijf op de benen staan. Kom naar de fiets. Ga naar de finish toe. Rij rustig uit. Want die polen die zijn hier helemaal niet gekomen om, om, om, om de lat hoog te leggen. Die willen gewoon met z'n vieren een, een bronzen medaille halen. Een zilveren. Een zilveren. Oh, zilveren. Die hebben gewoon een reserve ingezet. Omdat ze dan maar met z'n allen een medailletje hier, hier kunnen komen ophalen. De Nederlandse dames doen het nu ook gewoon rustig aan. Die denken ook van wij nemen geen risico meer. Wij hebben goud. Wij gaan rustig naar de, naar, naar de finish rijden. Want wij zijn het allerbeste schaatsland wat er, wat er maar bestaat. Op weg naar het achtste goud van deze Olympische... Olympische winterspelen. Het achtste ook dus op de ijsbaan, op de lange baan. De Nederlandse schaatsploeg moet er nu voor zorgen... dat ze ook geen blokjes meer wegtikken bij het insteken van de lijn... en al die andere regels waar je, je aan moet houden. Dan komt het wel goed. Het ingaan van de laatste ronde is nabij. Daar is het moment. Wust met arm op de rug. Is bezig aan het trainingsritje. Daarachter zit Marit Leenstra. Dan Jorien Temors, Lotte van Beek, die meereed in de eerste ronde. Gaat ook de gouden medaille krijgen. Want zo is het als je een als hele je wedstrijd hebt meegedaan... Krijg je die Nog gouden medaille. Poch. Nederland werd drie keer in de historie wereldkampioen. Op de Spelen werd nooit een medaille behaald bij de vrouwen. Twee keer zesde namelijk. En hier komt het Nederlandse drietal. Wüst, Leenstra en Tamors. Zij <laughs> juichen al voor de finishlijn. Goud voor Nederland. En dat wisten we al na 200 meter. Want toen was het verschil al zo verschrikkelijk groot. En de Poolse vrouwen, de verliezers. Bagleda Kurus, Wozniak en Slot Steken ook hun armen de lucht in. Zij nemen, Zij zijn blij. Natuurlijk, met die zilveren medaille. Het tweede goud van vandaag voor Nederland. Uh, dat werd verwacht, maar dit is wel heel en dat uh, hebben ze wel Weer in een Olympische record ja. trouwens. 258-05. Jongen, wat een overmacht eigenlijk. Maar ze hebben gewoon rustig gereden. Deze meiden kunnen nog veel harder schaatsen. En de Poolse dames die hebben het geen moment geprobeerd. Ja, weer een Olympische Koord. is prachtig. Dit, dit betekent wel met wat voor gemak ze dit mag, max te kunnen. En wat zijn het een toppers? Wat zijn het de toppers? En de vierde topper is erbij. Dat is Lotte van Beek. Wat zij komt het feestje nu mee vieren met Leenstra, Temors en Wust. Het podium van de 1500 meter plus de nummer 4, Marit Leenstra, staat nu weer op het ijs. Nu behaalden ze met elkaar, dus niet als concurrenten, maar met elkaar... de achtste gouden medaille van dit schaatstoernooi op de ploegenachtervolging bij de vrouwen. Het schaatstoernooi zit erop in de Adler Arena. Tenminste, de wedstrijden. Hier komen dadelijk de huldigingen nog. De echte officiële huldigingen, hè? dus met de medailles. En dan ga je op de dus weer twee keer goud voor de Nederlandse schaatsers. Nou, kijk eens aan zeg, Ja, Kauw dit waren gewoon eerder rondes, hè? Ja, zo makkelijk, zo hard rijden. Uh, de Polen gingen er niet voor. En dan, uh, dan zie je dat ze zo makkelijk hard rijden. 7,5 seconden winnen. Top 4 van de 1500 meter. Gewoon klasse. Op hoeveel zitten we nu? Aantal medailles? Acht gouden. En uh, 24 tot totaal. Dus uh, volgens mij zijn we Duitsland voorbij gestoken nu. O, wat zeg je? Voor mij zijn we Duitsland voorbij gestoken. Wie, zijn voorbij? mij zijn we Duitsland voorbij gestoken. <laughs> we gaan Kunnen we die Duitsers ons niet meer inhalen <laughs> trouwens? Nou, volgens mij komen er nog vijf onderdelen nu. En okay. uh, bobslee komt er nog aan. Dus daar uh, hebben ze kans. Maar bij die Duitsers hopen. is het nooit voorbij hè? Tot nee, op erop. het laatste fluit. Oh, ja, goed. Dat, dat melden we dan gewoon niet. Uh, goed, we gaan naar uh, Irene Wust, uh, haar geboorteplaats dan. Het Irene Wust huis, Joris van de Kerkenhof, de Bullopskop daar. Ja, veel enthousiaster uh, reacties hier dan op het moment dat uh, de mannen uh, wonnen. U bent van uh, ijsclub Het Bankfan. Ja, zeker. Daar, hebt u het nog geschaats met Irene ook daar? Nou, Irene is wel begonnen op Het Bankfan. Ja. Daar, is, uh, daar heeft ze de eerste rondjes gereden. Ik heb er, nee, ik heb er niet mee geschaatst, maar ik heb er wel nog nooit mee gefietst. Dat is ook belangrijk. Zag u hoe soepel dat allemaal ging? Ja, he? dat is hartstikke soepel. Dat zei ik niks aan, he? nee, het, is, het was een makkie kat in het buik. De heren hadden meer uh, tegenstand. Ja, maar jullie waren hier wel veel meer vrolijk ja, en veel vrolijker. dan, is toch, dan... Uh, Het is toch een, een uh, wedstrijd van een inmonster. Ja, dat, dat geeft toch een extra dimensie. He? Omdat hij hier geboren is. Omdat hij hier geboren is en, uh, en hier geschaatst heeft. Ja. Ja. Maar op die baan waar u het over heeft, kon het alleen maar in de winter als het daar vroeg? kon het alleen in de winter, maar daar is het wel uh, begonnen. Schaats hij ook? Hij schaats, ook hij schaats daar ja. Ja, elke goorlenaar schaats daar. Kijk je, jij kijkt nu naar het scherm, heb je het idee van, oh. daar wil ik over 15 jaar ook staan? What? Daar wil ik over 15 jaar ook staan. Ja. ja. En heb je enig idee wat je daar dan allemaal voor moet doen? Uh, werken. Heel hard schaatsen. Ja. Kun je dat nu al? Nee, denk ik niet. Nee. Hij kan niet zo hard schaatsen? Nou ja, er zijn natuurlijk maar weinig die zo hard kunnen schaatsen als iedereen wist. Dus toch wel een zij? talent. Zij? Ja, zij is ook een uh, talent. Maar daar ben ik ook lid van, hoor, van de IJsclub Tilburg. Dat is hier toch wel één grote pot nat. Ja, want wat ik goed begrijp. Het meisje wat daar zit, wat nu geïnterviewd wordt... die uh, schaats nu sneller dan Irene Buust uh, op haar leeftijd. Dat zou best kunnen, maar er uh, zijn natuurlijk geen garanties. Hè? Dat is normaal geen garanties. Er is één garantie hier, dat de mensen naar het centrum van de stad lopen... en daar een gouden medaille bij uh, gaan doen. Hallo, ik zat net achter jou, wees naar jou. begreep dat jij nu sneller schaats dan Irene Buust... op het moment dat ze zo oud was als jij. Ja. Tot... Hoeveel sneller? Iedereen uh, dat weet ik niet precies. Maar sneller. En droom je dan als je ze daar nu zo ziet schaatsen van, hé, hey, daar wil ik ook staan? Uh, ja, zou iedereen wel willen. Wat is jouw specialiteit? De 500. 500 meter hier vandaan, dat gaan ze dan straks allemaal doen. Met de eerste trainer erbij ook, richting het centrum. En daar wordt dan een gouden medaille opgehangen. Misschien nog wel voordat ze de gouden medaille in sortie hebben gekregen. Dit is Radio 1. Het is half vijf, het is de tijd voor het NOS-journaal, Marjan Koekoek. Het Oekraïense parlement heeft president Janukovic afgezet. Op 25 mei zijn er presidentsverkiezingen, zo heeft het parlement bepaald. Volgens een meerderheid heeft Janukovic zich ten onrechte volmachten toegeëigend en kan hij zijn functie daarom niet meer uitoefenen. Maar Janukovic weigert af te treden. Voor een lokaal tv-station in de oostelijke stad Kharkov... zei hij dat er een koep tegen hem is gepleegd... en dat hij zal proberen om het volk tegen bandieten te beschermen.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 gesloopt was door opmerkingen en kritiek van anderen. Tot zover. Ja, dan uh, Gert Himstra hier. We hoorden net al van Marjan een half uurtje geleden... dat het droog is uh, ja. in uh, Nederland. Ja. Ja. <laughs> dus de, de vraag is of het nog binnenkort gaat regenen. Ja, dan wel nee? Nee, niet binnenkort. Dat gebeurt pas dinsdag. En uh, tot die tijd, uh, Marjan, uh, is het ja. droog. <laughs> ja. Nee, de komende dagen is het echt <laughs> lekker weer. Uh, gaat zelfs een beetje voorjaarsachtig aanvoelen, denk ik, morgen. Uh, in het westen van het land trouwens morgen wel vrij veel wind. Dat is een beetje spelbreker. Windkracht ja. 5 A6. Uh, zeker aan zee, windkracht 6. Maar in het binnenland denk ik uh, niet meer naar windkracht 3. Vooral in het zuidoosten en oosten van het land. Dus daar is het uh, prima weer. Temperatuur ongeveer uh, 9 graden op de wadden tot zo'n 12 graden in het binnenland. O. En dat is, uh, dat is toch wel aan de zachte kant, want normaal is het nu zo'n beetje 7 graden. Ja. En maandag uh, komt daar misschien nog een graadje bij. Oh, kijk, heerlijk. En blijft dat zo of zijn we dat snel weer kwijt? Nou ja, dinsdag dus. Hè. Dinsdag passeert er dan weer een front. En dan komt er uh, toch weer iets minder zachte lucht onze kant op. Het blijft wel aan de zachte kant. Maar vanaf dinsdag hebben we dan temperaturen van een graad of 10. Dan wordt het ook weer wat wisselvalliger met af en toe een buien en zo. Dus uh, ja, dat hoort er dan ook weer bij. Maar de komende twee dagen zit het in ieder geval wel goed. Zo is dat. Dankjewel. NOS Radio Olympia. We gaan weer terug naar de Adler Arena. Daar zit uh, Sebastian Timmermans. Zegt Sebastian. ik zie je Poolse dames met uh, de buik over het ijs glijden. Iedereen is blij, hè, volgens mij? Ja, ja, ja, ja. iedereen is hartstikke blij. Ja, voor de Poolse vrouw betekent dit uh, veel. Nou, dat ze vier jaar geleden ook uh, dus alle medaillen veroverden. Toen de bronzen medaille, nu het uh, zilver. Uh, ze zijn uh, gestopt met uh, glijden trouwens. Want ze zijn van het ijs afgehaald. Want er moet even uh, gas op die lolly. Nou uh... <lacht> ja. ja. <lacht> uh, nou, ontschieten na mij. Nou, ja. Gracias. Dat Ik no, oh, daar aan. Kom maar, wie natuurlijk, yeah. die zei dat. ja, er <laughs> moet even gas op de lolly, want er moet dadelijk gehuldigd worden. Dat gebeurt oh, yeah. dus vanavond niet op uh, Medels Plaza. Hier op dit uh, Olympisch Park, waar we de afgelopen twee weken te gast zijn geweest. Morgen de slotdag van de Spelen. dan gaat de vlam die daar in het midden brandt. En waar je op uitkijkt als je als sporter zijnde het mooiste moment van je leven meemaakt. En op het podium staat, gaat uh, die vlam weer uit morgen. Nee, er wordt uh, hier gehuldigd. De laatste huldiging is uh, traditioneel altijd... In de ijsbaan zelf. En dus wordt op dit moment het podium op het middenterrein opgebouwd. Het was trouwens wel grappig. Afgelopen week, op een van de twee niet-schaatsdagen die we hadden, werd de hele ceremonie geoefend. Geoefend en nog een keer geoefend. En bij de eerste keer speelden ze bij het lezen van de namen dat Rusland won. Voor Canada en Amerika. Nou, dat blijkt dus in praktijk iets anders te zijn. Toen ze in de gaten kregen dat er nog wat journalisten aan het werk waren in de baan, werd dat vervolgens vervangen door First Place. Blauw. Bla, bla bla. Nou ja, afijn. Nu dadelijk is het geen bla bla bla meer. Maar staat gewoon twee keer Nederland bovenaan. En bij de mannen. Want die gaan we eerst huldigen. Om zeven minuten over half. Dus over een minuut of drie. Korea en Polen daarnaast. Aan beide zijden één. Want dat is het podium. Nederland goud. Zuid-Korea, zilver en Polen het brons. over een minuut of drie dus de huldiging. Bij de mannen. Mooie auto's, mooie gitaren en lange baarden. ZZ Top en Give Me All Your love. It. NOS Radio Olympia. Het media-overzicht. Helemaal jouw kind of thing, hè? Het liep uh, allemaal zo soepel in het Nederlands schaatskamp, ja. Tot vanochtend, hè. Toen Jorrit Bergsma zei zich genaaid te voelen, letterlijk, en niet meer beschikbaar was als reserve voor de ploegenachtervolging. Nou, de reacties op Twitter volgden uiteraard snel. Rintje Ritsma die twitterde: Na de speler zal dit ongetwijfeld een vervolg krijgen. Hoe en waarom Bergsma zich afmelde voor die ploegenachtervolging. Nou, Mark het is duidelijk daarover. Hij draait gewoon, eh, draait gewoon om ego, niets meer of minder. Volgens Het staat eh, het beste team van de peugeot nu eh, klaar voor de start. Het beste van de afgelopen jaren. Eh, geen plek voor ego's of cadeautjes, tijd voor goud. Go Team NL, voegt hij er ook nog aan toe. Oud-sprinter Jan Niekema ziet het anders. Hij vindt dat Jorrit gewoon had moeten starten tegen Frankrijk. Dan was alles uit de lucht geweest, hoe dan ook. Sven, Jan en Koen die hebben gedaan wat ze moesten doen. Hebben goud, de vrouwen ook, maar daar werd niet geruzied. Nee. Olympische kampioen Michel Mulder houdt zich uh, met heel andere dingen bezig. Namelijk met de billen van showtrekster Jara Yara van Kerkhoff. Mm. Hij plaatste vanmiddag een foto op Twitter van Yara... die samen met Susanne in de rij staat <laughs> bij McDonald's. Hij zegt, krijg je nog terug van gisteren, staat erbij. Ja, want gisteren had Yara namelijk al een foto van de billen van Michel getwitterd... toen hij bij het shortrekken was... Dus omdat ze in uh, McDonald's staan vroeg uh, Michel er nog wel even aan toe... hier worden je billen niet beter van, hè? En misschien was het u opgevallen van de week... bij het freestyle-skiën in de halfpipe van de vrouwen. Veel vrouwen keken even naar de hemel voordat ze aan hun race begonnen. Zij dachten daarmee de overleden freestyle freestyleskiester Sarah Burke. De Canadese overleed in 2012 tijdens een training... en gold als voorvechter om haar sport olympisch te maken. En nu blijkt dat haar as is uitgestrooid over de halfpipe. Een columnist van de Toronto Star meldt dat de coach van Burke... dat is Trenton Panther, de as had meegenomen. Die is vervolgens verspreid in het Olympisch dorp... op de halfpipe dus en op het hoogste punt van de berg. En het verlies van de Amerikaanse ijshockeymannen en vrouwen... tegen een Canada heeft grote gevolgen voor Amerika. President Barack Obama moet de Canadese premier Stephen Harper namelijk... Twee kratten bier geven. Beiden waren op Twitter vol vertrouwen over hun kansen... maar Obama verloor net als vier jaar geleden. Toen kostte het hem trouwens ook al een kratje bier. Ja, het wordt nog erger. Euh, want Amerika krijgt nu Justin Bieber. En die moeten ze houden op een reclamebord. In Chicago was een foto van de zanger en een meisjesidol te zien... met de boodschap de verliezer moet Bieber houden. Nou, Bieber is geboren in Canada, maar woont natuurlijk in Amerika. Nou, hij komt de laatste tijd veel in het nieuws vanwege drugsgebruik. en werd ook stom dronken gearresteerd na illegale straatrace. Nou, ja, ze krijgen hem. Amerika, Bieber. Goed, doe je voor de mij. We gaan naar uh, de medal ceremony in uh, de Adler Arena, Sebastian. De Nederlandse mannen, de Koreaanse heren en de Poolse heren die staan inmiddels achter het podium. En als eerste zal dan daarop worden geroepen de winnaars van het brons. En dat werd Polen vandaag uiteindelijk door Canada te verslaan in de B-finale. Ze kwamen mooi terug, deelden hun wedstrijd goed in en versloegen Canada uiteindelijk met een dikke drie seconden. We zien op dit moment ook de mensen klaarstaan die de medailles gaan uitreiken. Dat zijn er drie. Eén per, per ploeg. Het goud, dus naar nou, Nederland, wordt uitgereikt door het Zuid-Afrikaanse IOC-lid Sam, Sam Ramsani, Ramsami. Ja. Het zilver uh, wordt door een Amerikaans lid van het IOC uitgereikt. Anita de France en Frank Fredericks. Voormalig sprinter uit Namibië. Pakt, pakt de bronzen medaille. Gaat de bronzen medaille uitreiken. Uh, aan dus de Poolse heren. Zo dadelijk om te beginnen. De bloemen worden uitgereikt door mensen die we kennen uit het uh, schaatsen. Mensen uit de top van de ISU. Zoals de Nederlander Jan Dijkema bijvoorbeeld. Staat niet op mijn lijstje bij wie welke bloemen uitreikt. Dus of Jan Dijkema, Jeesuk Choi uit Korea. Of Christian Breuer, de Duitser. Die uiteindelijk gaat uitreiken aan Nederland. Dat is nog eventjes uh, uit afwachting. Het zou natuurlijk wel mooi zijn voor Jan Dijk... maar de uh, vicevoorzitter van de uh, internationale schaatsunie... als hij het mag gaan uitreiken aan de Nederlandse ploeg. Het, uh, de bloemen behoren bij het eerste goud. Het is wachten, want er worden nog steeds allerlei namen rondgeroepen hier in de hal. En iedereen kijkt elkaar een beetje aan van... nou, mogen we nu eens een keer dat podium op? Zoals bijvoorbeeld ook dus, uh, de Poolse rijders Broetka, Nietzwitski en Szymanski. Drie keer reden ze met elkaar, alle drie de wedstrijden. Strijdrondes in diezelfde samenstelling. En dat betekent dus ook dat zij automatisch de medailles gaan uh, krijgen. En nog altijd is het wachten op het moment. dat die Polen als eerste worden omgeroepen. En nu is dat dan zo'n beetje het geval. Als we even meeluisteren. Het gebeurt dan zoals we het gewend zijn. Eerst in het Ru uh, Engels, dan in het Frans en dan in het Russisch. En hier is het moment dat de Poolse ploeg plaatsneemt op het podium. De tweede medaille voor Zbigniew Broetka. Die had natuurlijk al het goud op de 1500 meter. De 3000ste van Koen Verweij, die nu zijn sportieve revanche heeft gehaald op Broetka. En uh, uh, voor hem dus zijn tweede medaille. Dit keer samen met Nietzwitski, Konrad Nietzwitski. Ook een manrijder met een uh, Nederlands steentje daaraan. Want hij is ploeggenoot van uh, Koen Verwij en van Sven Kamer. Bij de TVM ploeg Traint al jarenlang mee bij die ploeg. Uh, Jan Szymanski is de derde rijder namens Polen. Die de bronzen medaille heeft gekregen. Inmiddels van, uh, uit uh, de handen van Frank Fredericks. Dan is het wachten op de bloemen. Die gaan uitgereikt worden door Christian Breuer, de Duitser. schaatsrijder, lid van de technische commissie van de ISU. Rijdt de drie bosjesbloemen uit aan Brudka Niedzwicki en alleen Szymanski. Wacht nog even, die krijgt nu de hand. en krijgt uh, het kleine bosje bloemen. Het is allemaal klein te groter dan wat de heren kregen. En de dames kregen uh, toen we uh, de flower ceremonies hadden na afloop van de individuele afstanden. Polen, dus het brons. En dan uh, gaat de drie Zuid-Koreaanse heren opgenoemd worden door de speakers. Ook dat waren trouwens drie keer dezelfde drie. Geen wissels bij de Koreaanse ploeg. seung Hoon Lee, Jung, hyun Jo en Chol Min Kim. Dat is ook het vaste drietal bij Korea. Zij rijden al jarenlang samen, ook in de wereldbekers. Vorig seizoen tweede op het WK. En nu tweede op deze Olympische Spelen achter Nederland... Vorig jaar op het WK met meer dan 2,5 seconden achterstand. De achterstand was nu zo'n beetje weer gelijk. Maar de Koreanen maakten het de Nederlandse ploeg. Dus lastig in de finale. Zeker in het begin gingen Jo, Kim en Lee heel goed mee met de Nederlandse ploeg. Maar daarna, zeker toen Sven Kramer de gashandel nog eens goed opentrok en versnelde zo'n beetje halverwege de wedstrijd. Toen werd het gat gemaakt en daar hadden de Koreanen geen antwoord meer op. De Koreanen krijgen op dit moment van Anita de France uit Amerika... de Verenigde Staten de Zilveren medailles omgehangen. En uh, Jung Jung Jo is het volgens mij die in het midden staat. Die hem al eens eventjes goed bekijkt. De medailles, die grote mooie ronde zilveren medailles in dit geval. En dat voelt voor Korea wel aan als dus een prijs. Want Nederland was veel te sterk voor Lee, Jo en Kim. En dan is het uh, nog even wachten op de bloemen. Eens even kijken. Dat wordt gedaan inderdaad uh, door de Zuid-Koreaanse lid van de technische commissie van de ASU. Dat betekent dat Jan Dijkema dadelijk de bloemen gaat uitreiken aan de Nederlandse ploeg. Want Je-Sok Choi doet dat bij zijn landgenoten bij de Zuid-Koreaanse ploeg. Dat heeft hij nu gedaan. En dan gaan we luisteren naar de aankondiging van het drietal dat het eindelijk voor elkaar kreeg. Het Nederlands goud bij de heren op de ploegenachtervolging. Koen Verwij, Sven Kramer en Jan. Blokhuizen worden nu aangekondigd, zo'n beetje door de stadionspeaker. Tenminste, ja, daar komt-ie. De Château Olympique, representant van de Belva, Gold Medalist en Olympische champions, representant van de Nederlandse Zalaté Gidali, is Wijnheim, een unp schip En daar gaan ze het podium op Sven Kramer in het midden. Jan Blokhuizen rechts van hem. Goud voor Blokhuizen. Nadat hij dus het zilver veroverde achter Kramer op de 5 kilometer. En Koen Verweij, die genoegen moest nemen met het zilver op de 1500 meter. Die 3000ste achter Broedka Nadat uh, dus de. Tijdcorrectie, tenminste de duizendste van een seconde waar bekeken. Gaat dadelijk ook het goud omgehangen krijgen. En er zit volgens mij nog een speltje in. Komt uh, de heer uh, Sam Ramsani uit Zuid-Afrika achterin. Op Blokhuizen helpt hem even, zodat uh, het lint ver genoeg uit elkaar staat. om de medaille, de gouden medaille, om te hangen. Blokhuizen, uiteraard erg, erg blij daarmee. Zijn eerste goud, niet het eerste goud voor Sven Kramer. Het uh, tweede goud, natuurlijk, van dit toernooi. Naar de vijf kilometer het werden er geen drie. Het zijn er twee geworden. En nu ook het moment dat de wilde Haardels van Koen Verweij de gouden medaille voorbij ziet komen. Het lint dat die gouden medaille vasthoudt. De medailles hangen om de nek. Koen Verweij gaf er nog even een oerkreet bij. En daar komt Jan Dijkema, de vicevoorzitter dus van de internationale schaatsunie, die gefeliciteerd zegt tegen Jan Blokhuis als eerste. Daarna tegen Sven Kramer En dan nu als derde tegen Koen Verweij. Dat waren de drie die alle drie de rondes reden. Er was een hoop te doen vandaag om het afzeggen van uh, Jorrit Bergsma. En deze drie deden het drie keer snel. En uiteindelijk in een Olympisch record de finale winnen. 3:37 71 De medailles worden nu getoond al aan de camera's en de fotografen die uh, voor het podium staan. En wij gaan luisteren voor de eerste keer en niet de laatste keer vandaag naar het Wilhelmus. top van het stadion, de Adler Arena, waar Nederland al zoveel succes aan had... en waar het nog niet voorbij is, want over vijf minuten... is hij de laatste huldiging en dan dus van de ploegenachtervolging... voor de vrouwen die Nederland won voor Polen en Rusland. Dat geeft ons de tijd om ook de vinger aan de pols te houden in Oekraïne... Nieuws dat uh, daaruit komt uh, heeft met het parlement te maken. Het parlement van Oekraïne heeft namelijk gesproken. President Janukovic is afgezet. Verslaggever uh, Kisha Hekster is in WIV, het uh, westen van Oekraïne. Kisha, uh, hij weigert zelf hè, om, uh, om af te treden. Wat betekent dit? Hoe moeten we het interpreteren? Ja, het parlement heeft dus gezegd dat er op 25 mei, heel snel al eigenlijk de laatste zondag in mei, presidentverkiezingen zullen komen. Janukovic is daarmee afgezegd, uh, afgezet. Ze hebben gezegd dat hij ten onrechte allerlei volmachten zich heeft toegeëigend. En dat hij daarom niet in functie kan blijven. Janukovic zelf heeft eerder in een interview in Garkov, in het oosten van het land, gezegd... dat hij wat er allemaal in het parlement gebeurt illegaal vindt. Dat dat uh, niet legitiem is. Dat er een staatsgreep gepleegd is. Dus ja, hoe het geïnterpreteerd moet worden, uh, dat is een beetje afhankelijk aan wie je het vraagt. Maar in ieder geval lijkt één ding duidelijk dat uh, de positie van Janukovic uitgespeeld is. En stel nu dat Janukovic erbij blijft wat hij zegt, en, en dat is wellicht waarschijnlijk... wat gaat er dan gebeuren in het oosten van het land in Garkov waar hij nu is? Ja, er komen uh, dreigende geluiden van de Krim, uh, dat een heel erg sterke band heeft met Rusland... Met Kharkov in het oosten van Oekraïne dat ook sterke banden heeft met Rusland, berichten als dat ze daar hun eigen veiligheid moeten organiseren, dat ze daar zich niet verbonden voelen aan de nieuwe grondwet die gisteren is aangenomen, een terugkeer naar de oude grondwet eigenlijk uit 2004 van de Oranje Revolutie. Dus dat zijn eerste tekenen die erop zou kunnen wijzen, op zouden kunnen wijzen. En ik zeg het heel voorzichtig, dat er sprake zou kunnen zijn van een uiteenvallen van het land. Dat is natuurlijk een scenario waar steeds rekening mee gehouden uh, is en wordt. En het is nu nog te vroeg om dat echt uh, te zeggen. Maar de eerste tekenen die zijn er zeker. Ontstaat hmm. er nu niet um, een, een machtsvacuüm in het land? Want jij hebt het over verkiezingen in mei uh, ook besloten in het parlement. Hoe moet het nu verder met het besturen van het land? Ja, In Kiev is de situatie dus uh, ja, chaotisch, bijna anarchistisch... Wel is het zo dat uh, dus de politie de kant van de oppositie gekozen heeft... En uh, voor zover ik begrijp zullen zij zich er ook voor inspannen om ervoor te zorgen dat het rustig blijft. Maar het is natuurlijk altijd heel gevaarlijk in dit soort situaties. Kunnen plunderaars en andere mensen die kwaad in de zin hebben gemakkelijk hun slag slaan? Dus ik denk dat het heel spannend is uh, ja, wat er bijvoorbeeld vannacht in Kiev uh, zou kunnen gaan gebeuren... en verderop richting het oosten. Um, wie welke macht naar zich toetrekt, uh, dat wordt spannend de komende uren, de komende dagen... Er zijn uh, nu ook weer opnieuw berichten dat uh, Julia Timoshenko, die 2,5 jaar in Garkov uh, gevangen heeft gezeten, dat die nu ook echt vrij zou zijn. Al eerder waren daar berichten over die later weer werden tegengesproken. Julia Timoshenko, de grote tegenstander van uh, president Janukovic bij de vorige presidentsverkiezingen, zij zou iemand kunnen zijn die het gezag uh, naar zich toe kan trekken. Uh, de bokser Klitschko, die, die uh, op oppositie de afgelopen maanden heeft geleid, zou iemand kunnen zijn. Maar dat is eigenlijk allemaal pas voor later. Voorlopig ligt de macht, vinden ze zelf in ieder geval bij het parlement. En is het afwachten hoe Janukovic daar, ja, hoe hij daarop zal gaan reageren, wat hij ook nog kan. Want hij heeft natuurlijk nog maar een beperkt deel ook van mensen uit zijn eigen partij achter zich staan. Ik denk dat we ook zeker moeten kijken naar uh, hoe de Russen zullen gaan reageren... die natuurlijk een hele grote invloed uh, hebben in het oosten van Oekraïne. Uh, tot nu toe heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Lavrov, gezegd... dat de deal die er gisteren gesloten is tussen de oppositie en de regering toen nog van Janukovic... dat die niet nagekomen wordt, dat akkoord. En hij heeft de ministers van Buitenlandse Zaken van een paar Europese landen... die uh, betrokken waren bij de bemiddeling van het akkoord, opgeroepen om uh, de partijen opgeroep, uh, ja, te, te, op te roepen om zich daar aan te houden. maar Het lijkt natuurlijk allemaal een beetje uh, gepasseerde stations. Wat Rusland gaat doen, uh, het is allemaal moeilijk te voorspellen op dit moment. Ja, we zeiden al eerder, je bent in, uh, in Lviv, in het westen van Oekraïne. Uh, de, de, daar wordt ook al heel lang gedemonstreerd. Dat horen we ook nu op de achtergrond ja. bij jou. Heel ja. duidelijk. Hoe is het bericht uh, daar aangekomen? Ja, ik, uh, er staan nu echt wel een paar honderd mensen. Het regent hier al de hele dag... ...onder paraplus naar het nieuws te kijken op een groot scherm dat hier is opgehangen. Inderdaad, ook al sinds 21 november hier protesten. En uh, ja, er is een beetje een mengeling van het verdriet over uh, de tientallen doden die er gevallen zijn. Ook doden uit Levief zijn er te betreuren. Natuurlijk is er ook blijdschap over wat zich vandaag heeft voltrokken. Maar er is ook angst over wat de komende dagen, weken, maanden kan gaan gebeuren in hun land... En je hoort inderdaad denk ik uh, dat er nu gezongen wordt ook op het plein. Dat is in ieder geval wel een groot contrast met uh, de gebeden die ik gisteravond uh, heb gehoord voor de doden die er zijn gevallen. Dus voorlopig is er uh, ja, toch ook opluchting denk ik. Dankjewel, Kiesje Hekster vanuit uh, Le Die het uh, in de gaten houdt natuurlijk voor ons en voor u. Als er nieuws is, dan hoort u dat. Voordat wij uh, live terugschakelen naar de Adler Arena... waar de vrouwen um, zullen worden gehuldigd... eerst nog even naar Sven Kramer, Koen Verwij en Jan Blokhuizen... die veroverden goud op de ploegenachtervolging. Bert Maaldrink sprak met het Rita. Nou, mannen gefeliciteerd. Dan is het toch mooi met een team te winnen, hè? Ja, zeker weten. Zeker om, uh, hier hebben we gewoon vier jaar lang naartoe gewerkt... En, uh... Af en toe de, de individuele routes ervoor opzij gezet en het is gewoon echt kicken dat je hier in de finale zo de beste race eigenlijk ooit neer kan zetten. Ja, dat zag je bij jou ook bij de finish, die A die eruit kwam. Dat was acht jaar lang uh, frustratie. Nou ja, goed, uh, in Turijn ging het niet goed, in Vancouver ging het niet goed en ik ben nu uh, blij dat we met deze twee wel lukt, ja. Ja, Je zegt het nu rustig, maar je was heel blij. Ja, nee, tuurlijk. Zet, er zit zoveel spanning op. Uh, ja, we hebben natuurlijk elke keer de World Cups gaan onwijs goed. Maar ik weet natuurlijk als geen ander dat hier moet en ook hoe moeilijk dat is. En, uh, ja, het is toch een andere ontlading als je met z'n drieën over de finish komt en met z'n drieën slaagt. Dan dat, je, dan dat je alleen over de finish komt. Daar hadden ze dus Koen voor Wij voor nodig. Nee, we hebben het met z'n drieën gedaan en uh, dat is het, het is een team. Maar jij had niet die geschiedenis van uh, verliezen. Nee, Ik heb uh, altijd in een winnende, winnende team gezeten. Dus, uh, en dat hebben we nu mooi doorgetrokken. En uh, het was wel een hele spannende race. Want ik weet niet of jullie dat precies allemaal meekregen. Hoe close het was in de eerste rondes. Ja, het, uh, we weten dat die Koreanen hard starten. En uh, onze kracht ligt gewoon in dat wij uh, tot het eind toe uh, door vlak kunnen rijden. Zeg maar. En uh, halen we eigenlijk uh, volgens mij alle racers uh, de laatste twee, drie ronden gewoon twee of drie seconden nog terug. Dus dat wisten we ook. En uh, we, we hebben gewoon ons raceplan uh, gereden. En uh, kijken dat we ook nog een uh, Olympisch record rijden. En uh, ja, bijna een wereldrecord. Ja, maar dan was dat misschien voor de kijkers dus spannender dan, dan voor, uh, voor jullie. Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, uh, in het begin, je weet gewoon dat wat Jan ook al zegt, dat ze heel hard beginnen. Wij moeten gewoon ook hard beginnen, want anders verliezen we te veel. Dus dat kost relatief veel kracht ten opzichte van hun. Ja, en aan het einde kunnen wij hem gewoon heel goed vlak houden. Ja, en hoe voelt dat dan? Goud, voor jou? <laughs> Nou, voor mij heel goed en uh, ik denk, zoals hun ook al zeiden, we hebben hier met z'n allen twee jaar naartoe gewerkt en onder individuele routes uh, vooropzij gezet soms, dan is dit echt een hele mooie beloning, zeker. Ja, want dan blijkt maar weer als je ergens op uh, focust, hè, dan kan dat ook lukken. Nou, zeker, dit, uh, hier doe je het voor, dit gevoel en uh, ja, ons, uh, dat we zo schreeuwden, dat was niet voor niks en het, uh, ja, het voelt echt supergoed. Nee, waarvoor was het wel? De ontlading, nou, wat Koen net zegt, ja... Uh... Als Sven zegt, er stond heel veel druk op en we wilden het allemaal laten zien. En we laten het gewoon zien met echt een superstrakke race. Dus dan ben je gewoon al Ja, Jullie zijn blij, maar dan wil ik toch nog even terug naar vanochtend naar Jorrit Bergsma. Hoe kijk jij daarnaar Sven? Uh, ja, dat is natuurlijk een spijtige situatie. <tie> uh, wij hebben natuurlijk, laten we vooral vooropstellen dat wij helemaal niks tegen Jorrit Bergsma hebben. In tegendeel zelfs. Uh, Arie de botsko heeft voor deze opstelling gekozen. En uh, wij hebben het nu laten zien. Maar ik wil juist echt heel erg duidelijk maken dat wij niks persoonlijks, geen fete, niks hebben. Ja, en als uh, hij daarvoor kiest om zich terug te trekken, weet je, dan is dat zijn besluit. En uh, ja, vervolgens uh, moeten wij het doen. Ja. kijken jullie daarna? Ja, hetzelfde. Goed, uh, we hebben hier gewoon uh, van de week ook gewoon als team getraind. En... Uh... Uh, als ik voor mezelf spreek, was het gewoon een goede sfeer. En, uh, ja, ik, ik begrijp niet uh, waarom het gebeurd is, maar het is gebeurd. En, uh, wij proberen ons vandaag gewoon uh, op, uh, uh, op onszelf te focussen... en uh, het, samen, het samen neerzetten. En uh, dat is gewoon goed gelukt. Dus uh, voor de rest uh, niks aan toe te voegen. Nou, goed. Uh, meer over deze kwestie op onze website, nos.nl. Natuurlijk ook over het goud. Prachtig, ook op nos.nl. We zien nog geen beweging bij de huldrink voor de vrouwen. Dus uh, we zijn zo terug.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 Wel zo slim? Extra voorraad in je magazijn direct mee verzekerd. Zaken